U. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zoals verwacht is Xavi Hernandez de nieuwe trainer van Barcelona geworden. De 41-jarige oudspeler van de club heeft een contract getekend tot 2024, meldde Barcelona aan het begin van de nacht. De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Het enige probleem was dat Xavi nog onder contract stond bij de Club Al Sad in Qatar. En dat contract is nu afgekocht. Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, waarmee hij viermaal de Champions League won. In 2015 vertrok hij naar Qatar, eerst als speler en later als trainer. In Eindhoven is vlak voor middernacht een gewapende overval gepleegd op een woning aan de Pieter van Amrooylaan. De politie wist al snel drie verdachten aan te houden in de omgeving van het huis. De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. De bewoners van de woning zijn ongedeerd gebleven. Vanaf vandaag zijn de strengere coronamaatregelen van kracht. De QR-code wordt op meer plekken ingezet en onder meer in winkels zijn mondkapjes weer verplicht. Afgelopen dinsdag maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge deze maatregelen bekend. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen, zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten, weer in acht te nemen. En verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of de masseur, moet weer een mondkapje op. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers. Britse parlementsleden willen dat er een onderzoek komt naar het grootschalige seksuele misbruik van overledenen in twee Britse ziekenhuizen. Een gepensioneerde elektricien gaf deze week toe dat hij tussen 2008 en 2020 zeker 100 overledenen, merendeels vrouwen, seksueel heeft misbruikt in de ziekenhuizen waar hij werkte. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden. Overdag is het bewolkt en met name in het noorden valt wat lichte regen. In het zuidoosten kan de zon door de hoge wolken heen schijnen. De temperatuur stijgt morgen naar 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. It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 Ik me blij, blij, blij, blij, me blij, blij, blij, blij, niks aan blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij, zo ben jij, blij, zo ben jij, blij, zo ben jij, blij, oh, dus blij, ben blij, blij, blij, blij, jij blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij, ik ga je niet ook zo. De aandacht die je vraag vind ik zo goedkoop. Zit je met je over bij die hoofd of zo, ik ga jou niet meer veranderen. Dat zo niet wat ik wil. Ik ben mijn reus en ik neem altijd iets te veel. Want, Want zo ben jij This is the game already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 Op die eerste dag was ik zo verslap Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet of het van jou Porque sinceramente dale recordarte die Si tu tra so la soledad gana el combate combat. La luna no sale si no te vuelva a ver ik, ik om je te vergeten Ik heb van dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al wonder eens aan mij bezweken De maak komt niet op als jij er niet meer bent Baby, yo no tengo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 Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet soledad. ik er niet altijd voor je kon zijn Als onder zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verzag Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet of het mag van jou Voy a fallar y sé que voy enloquecer het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou Voorke sinceramente, recordarte. Si La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik kom te vergeten. Ik heb vandaag niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de aan mij bezeten. De maan komt niet op als jij niet meer bent. Zie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 Gekke dag, men nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Oh, oh, oh. Como me gusta mi así, como te gusta ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta mi así, como te gusta ti así. Yo solo tengo ik doe zo, zo, ik ik ik ik me ik ik doe doe